Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In België heeft het winterse weer tot twee dodelijke ongelukken geleid. Op een snelweg bij Brussel overleed een vrouw... nadat ze door de gladheid tegen de vangrail was gebotst. Hetzelfde overkwam een man op een boulevard in Luik... Verder waren er in België veel ongelukken met alleen blikschade. De luchthavens van Brussel en Charleroi hebben net als Schiphol weinig last van het winterweer. Wel lopen vluchten vertraging op, omdat de vliegtuigen ijsvrij moeten worden gemaakt. De politie heeft opnieuw twee mensen aangehouden in de wijk Terwijde in Culemborg. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich, de ander werd aangehouden omdat hij weigerde de wijk te verlaten. In Terwijde zijn nog steeds een noodverordening en een samenscholingsverbod van kracht... in verband met spanningen tussen jongeren van Molukse en Marokkaanse afkomst. Vrijdag is er op internet een oproep geplaatst om een Molukse burgerwacht te vormen. Vanuit het hele land is daarop gereageerd, onder andere door Molukse jongeren uit Moordrecht. De politie heeft de initiatiefnemer van de burgerwacht te verstaan gegeven dat zo'n wacht onaanvaardbaar is. Zo'n honderd koninkpaarden zijn vanuit de Oostvaardersplassen het ijs overgestoken. De kudde loopt nu in het Oostvaardersbos bij Almere. Een aantal dieren is tijdens de oversteek door het ijs gezakt. De paarden konden er allemaal op eigen kracht uitkomen. Eén dier bleek zo verzwakt dat het moest worden afgeschoten. Staatsbosbeheer benadrukt dat de honderd paarden de oversteek niet hebben gemaakt omdat ze honger hebben. Door de sneeuw is het voor de dieren moeilijk te zien waar de grond ophoudt en het ijs begint. De natuurorganisatie benadrukt dat de koningpaarden absoluut niet gevoerd mogen worden. Dat is erg slecht voor de dieren en bovendien zijn ze geen mensen gewend. Staatsbosbeheer bekijkt nog hoe de kudde weer naar de Oostvaardersplassen terug moet. Het weer. Het KNMI geeft voor de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland nog steeds een weeralarm. Door sneeuwjacht ontstaan daar sneeuwduinen. Ook op andere plaatsen kunnen sneeuwduinen ontstaan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS.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 Op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Zeven minuten over drie. We begonnen het tweede gedeelte van Zondag in Kermerland. Met uh, die prachtplaat uit de jaren zeventig. Boskex met de Lilo Shuffle. Welkom bij deel 2 bij uh, Zondag in Kermerland. Dus CFM 106.9, AB Radio 105.8. Vandaag uh, gaan we. Aandacht schenken aan uh, de Zandvoorten van het jaar. De verkiezing Jaap Koper was de afgelopen dinsdag bij. Ga je dit uur horen. Hij had daar onder andere uh, interviews met burgemeester uh, Meijer, uh, Rob Bosink... en ook nog met uh, Peter Kok. Nou, dat uh, ga je zo meteen allemaal uh, beluisteren hier in Zondag in Kemberland. En verder gaan we even kijken hoe het weer uh, op dit ogenblik is... in uh, de regio Zuid-Kemberland. Maar eerst even muziek doen we met Pau met China in Your Hand...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 Even lekkerder. Melty en Brian Adams, baby, when you're gone and afford to pile china in your hand. Nou op dit ogenblik uh, hangt er uh, boven onze regio een gigantische sneeuwbui, dus uh, het zal wel de komende tijd nog wel, uh, lekker gaan uh, sneeuwen. De KNMI heeft uh, in uh, de provincies Groningen, uh, Friesland en Noord-Holland uh, uh, een uh, weeralarm. Uh, van kracht. Dat heeft te maken met de sneeuwjacht. Met als gevolg een vorming van sneeuwduinen. De overlast houdt een groot deel van vandaag aan. Het weeralarm is geldig voor de drie genoemde provincies. Maar ook elders in het land kan de komende uren meer sneeuw vallen en hebben zich sneeuwduinen gevolgd. Nou, als je dan naar het weer van onze weerfilosoof Lex van Horn gaat kijken, zie je vandaag veel bewolking met af en toe wat sneeuw, vrij krachtige noordoostenwind. Het is zo rond het vries, maar het is net aan boven nul hier in Zandvoort. Morgen veel bewolking met kans op wat sneeuw. Matige oostelijke wind. Maximum temperatuur van plus 1 graad. En dinsdag in de loop van de dag periode met zon. Matige oostelijke wind en een maximum temperatuur van min 1 graden. Lex die zegt de komende dagen gewoon aanhoudend winters. En uh, het zeewater uh, langs de kust is. Uh, Plus, minus 3,5 graden. En normaal is de middagtemperatuur zo rond de 5 graden. Weet je dat ook weer? Zometeen, over twee platen, gaan we het hebben over de uh, zonforten van het jaar. De interviews met de burgemeester Meijer staan klaar. Met eerst de nieuwe single van Guus Meeuwers. En die heet Laat mij in die waan. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms droom ik ervan.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 Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. En zo'n verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die wan, laat mij in die still Muziek van de baby's. Every time I think of you. En daarvoor de nieuwe single van Guus Melus. En die heet Laat mij in die waan. Ik weet niet of je het weet, maar in Zandvoort zit van het Gastausplein. dus een beetje een stelstukje. stukje. En er is nu echt een auto die probeert al 10 minuten naar boven te komen. Maar dat lukt hem gewoon niet. Dus mocht je de weg op gaan, het is echt glad hier in de regio Kennemerland. Goed, we gaan luisteren naar een interview wat Jaap Kober had met burgemeester Meijer. Uh, even een Even rustig plekje opgezocht uh, bij Sunparks. En dat heeft te maken met de burgemeester. Die zit naast mij. Uh, de heer Meijer. Uh, vandaag uh, op het moment dat we hier spreken. Dat gaat over de Zandvoorten van het jaar. Hoe belangrijk is dat voor Zandvoort? Um, Ja, ik, ik denk dat dat een, uh, een belangrijk iets is. Waarom? Omdat dat weer aangeeft hoe belangrijk dat vrijwilligerswerk is. En wat ik het mooie aan deze prijs vind. Is dat het een prijs is die door inwoners wordt bepaald. Die kiezen uiteindelijk uit die genomineerden wie het wordt. En dan één moet het natuurlijk winnen, maar het belangrijkste is dat zes mensen even voor het voetlicht worden gebracht en eh, dat je die laat merken van, ja het is gezien. Gewoon dat stukje waardering, dat is volgens mij het meest waardevolle. Het zit hem niet in grote prijzen of wat dan ook, nee het zit hem in dat je die aandacht en die waardering even laat merken. Is dat ook een stukje van de Zandvoortse gemeenschap dat het ook drijft op uh, vrijwilligers en soms ook uh, bij dit soort uh, dingen, uh, bij allerlei evenementen, uh, dat er sommige mensen daar ja, hun steentje aan bijdragen, waardoor Zandvoort misschien dan weer dat dorp is waar uh, wat Zandvoort zich ook in herkennen? Ik, ik, ik denk, um, na nu ruim twee jaar hier als burgemeester. Uh, Rond te lopen, denk ik inderdaad dat dat de kern is. Ik had het al uh, eigenlijk het eerste jaar op het netvlies. Uh, het, het stikt hier letterlijk van de evenementen, van klein naar groot. En dan de meeste ontgaan je nog, dan moet je even je inwerken. En dan merk je gewoon inderdaad dat hier zo'n grote club van vrijwilligers is, die die uh, evenementen draaien, die aandacht hebben, ook geen evenementen, maar aandacht hebben voor hun omgeving. Voor iemand die een keer in de kreukels zit, dat is net zo waardevol. En dat wordt vaak niet gezien, maar wel door die ene persoon. Ja, omdat, eh, ja want het is, dat, dat, dat zien mensen soms ook wel niet, eh, omdat er zoveel is en dat er dan toch mensen zijn die daar een klein oog voor hebben. Ik zeg altijd, wij zien het pas zodra we het zelf ook zien. En wat bedoel ik daarmee? Zodra je zelf een keer in zo'n positie bent geweest, dus zo'n levenservaring hebt, of dat je er echt met de neus opgedrukt wordt. Want uh, als ik mijn buurman help, ja. dan ziet niemand dat. Behalve mijn buurman, daar doe ik het ook voor. Het ja. interesseert mij namelijk niet of iemand dat ziet of niet. Nee. Ik doe het voor mijn buurman. Ja. En zo, zo werken al die vrijwilligers volgens mij. Als ik ze met ze praat ook, ja, dan zeggen ze nou hartstikke leuk die prijs. Maar uh, daar doe ik het echt niet voor. Dat is ook met zo'n koninklijke onderscheiding. Je verrast mensen. Ze, ze waarderen het. Ze stralen ja. gewoon. Ja. En terecht, want het voel, uh, het, die spotlight moet er gewoon een keer op. Maar het is eigenlijk allemaal van... Nou, we gaan gewoon weer verder met wat we doen. Daar voelen we ons lekkerst bij. Nu even wat anders. Nou, stond u met uh, een andere meneer Meijer. Het, uh, het kon wel zo'n uh, soort moment van revue uh, gaan worden. Had ik zo'n beetje de indruk. Ik zou bijna zeggen dat zit wel snor. <lacht> maar dan heb ik het over die andere meneer Meijer. Ja. <lacht> nee, ik, en, uh, je merkt natuurlijk in het dorp dat je elkaar wat vaker tegenkomt. En dat maakt ook dat je wat ontspannender met elkaar kunt overgaan. Ja. Ja, of kunt uh, overleggen en ook zo'n presentatie kunt doen. En dat betekent dat dat goed voelt. Het is ook uh, zoals uh, ja, u ook uh, gewoon over wil komen. Ook laten zien dat het uh, niet allemaal zo stijfjes hoeft. En ook naar de vrijwilligers toe dat uh, juist uh, een burgemeester ook toegankelijk is voor vrijwilligers. Ja, ik denk dat iedere burgemeester dat op zijn eigen manier doet. en uh, Ik vind juist dat je in dit vak, waarin je aan een vooruitgeschoven positie van de samenleving bent. Ik mag dat hier zijn, dat is een voorrecht. Maar dat schept ook verantwoordelijkheden. Dat kan ik alleen maar doen... Met zoveel mensen om mij heen. Nou en dat maakt dat je jezelf niet op een podium moet zetten of wat dan ook. En natuurlijk met officiële gebeurtenissen gaat het allemaal net wat anders. Maar er zijn heel veel momenten waarin wij gewoon allebei inwoner zijn. En waarbij vooral die andere inwoner veel meer bijdraagt vind ik aan de gemeenschap dan ik ooit zou kunnen. Ieder doet dat vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheden en taken. En dat is de kunst om dat onderscheid te blijven zien. Maar daar hoef je niet allerlei eh, formele zaken op te roepen. Daar geloof ik niet in. Sounds to play that song of I me mean Vaya con Dios. Nee, na, na, na. We worden voorbij komen in Zondag in Kremland. Jaap Koper is nog steeds in gesprek met burgemeester Niek Meijer. Het uh, tweede gedeelte uh, waar ik even met uh, de burgemeester nog over zou willen hebben... dat is het uh, nieuwjaars uh, toespraak die uh, de heer Meijer heeft uh, gehouden. En dat was op het uh, moment dat wij hier spreken op maandag... En ja, ik was niet in de gelegenheid om dat te doen. Wij beide zijn, dus ik heb wat gemist. Dus daarom toch maar even ook nog even kort het uh, nieuwjaars toespraak uh, van, uh, van de burgemeester. Uh, ja, wat heeft u eigenlijk daar allemaal in gesteld? Ik heb een paar uh, verhalen verteld. Um, en de essentie daarvan is dat ik uh, denk dat Zandvoort een prachtige gemeente, gemeenschap is. En dat het de kunst is om dat veel meer te laten stralen. En dat heb ik gekoppeld aan onze toekomstvisie, Parel aan Zee. Plus. Uh, waarbij ik merk dat mensen behoefte hebben aan duidelijkheid en zekerheid. Nou, die duidelijkheid gaat er komen met de richting die we hebben gekozen bij Parel aan Zee. Plus. De raad krijgt dan nog uh, het laatste woord en dat is natuurlijk helder. Maar vooral dat is dan de richting. En dan wordt het een prachtige toez uh, zoektocht van hoe gaan we dat nou tot stand brengen. En in die zoektocht moeten we elkaar daarop aanspreken, op die duidelijkheid en op die helderheid in wat we naar werkelijk willen. En hoe gaat dat binnen met elkaar? Nee. En daarbij is het van belang, en heb ik een paar voorbeelden gegeven van het laatste jaar, dat je met al die mensen hier in Zandvoort dat ook kunt laten stralen. Ja. Ik heb een paar voorbeelden gegeven. Eén was van Paul Sfeers, dat is de drijvende kracht achter de voedselbank. Waarvan mensen zeggen tegen mij, op die man kun je altijd een beroep doen. Het tweede was de reddingsbrigade. Nee, ja, wel de reddingsbrigade. Waarom? We hebben vorig jaar een fantastisch seizoen gehad, maar dat betekent dat die, die jongens, mannen en vrouwen en meisjes, want zij koppelen de jeugd aan ervaring, gewoon een behoorlijk strak werkregime hebben gehad en dus geen vrije tijd. Nou, als je dan ziet hoe zij dat, dat toch doen met een lach en met een uitstraling, dat is van belang dat je dat als heel zandvoort gaat doen, want het gaat ons onderscheiden. Als je straalt, dan is dat besmettelijk. Dat willen anderen ook, daar wil je bij horen. En zo zou je dat kunnen gaan uitbouwen. En dat maakt die zoektocht ook dragelijk. Want het is natuurlijk steeds zoeken elk jaar. Waar gaan we heen? Hoe gaan we dat doen? Nou, dan kun je elkaar daarin meenemen. En dan gaat denk ik echt het effect van de parel aan zee stralend worden. Want die parel kun je poetsen. Maar die mensen moeten zelf ervoor kiezen om te gaan stralen. Daar kun je voor kiezen. En ik doe dat graag. Ik wil dat graag. Ik ga er ook voor. Is het, is het zoiets van uh, de burger, een, een, een, ja, min of meer een, uh, ja, een, een soortement van iets meegeven, waardoor hij juist uh, zich lekker gaat voelen? Uh, dat hij ook uh, ja, van mijn stem en mijn bijdrage wordt uh, gehoord, dus uh, kom ik wel in, uh, in de benen? Ik zal het gelijk omdraaien. Wij kunnen het niet zonder die inwoner. Wij kunnen nooit als openbaar bestuur zoveel kracht, zoveel energie, zoveel straling veroorzaken dan die hele gemeenschap. Dus we hebben ze bitter hard nodig. En wat ik zeg is, ik doe een beroep op u. Op uw verantwoordelijkheid erin, want u kunt kiezen. En ik heb ze ook twee vragen meegegeven. Niet alleen aan de mensen die in de raadzaal waren, maar ook aan de inwoners. De eerste vraag is, wat gaat u bijdragen aan de realisatie van die toekomstvisie? Want daar heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid in en een eigen keuze. En De tweede vraag is, welk advies heeft u aan het openbaar bestuur om die parel nog glanzender te maken? En ik heb daarbij gezegd, ik heb de bereidheid om de komende maanden daarop met u in discussie te gaan. Want ik ben nieuwsgierig naar hoe u daarin staat en hoe u dat ziet. Dus u, eh, bent, u daagde een beetje ook de, de burger een beetje uit om met ideeën te komen waar dus u en eh, de Uwen dan aan de slag mee zou kunnen gaan. Ja, dat is wel heel voorzichtig geformuleerd. Nee, we, we leven in een samenleving met rechten en verantwoordelijkheden. En ik spreek ze aan op die verantwoordelijkheden. Je kunt niet zomaar... Denk ik passief in een samenleving. Uh, leven, wonen. en Dat gaat niet. Mensen horen daar met elkaar. Daar, daar horen verantwoordelijkheden bij. Die moet je oppakken. Nou, daar spreek ik hen op aan. Ja. Moet dat ook kunnen? Ja, zeker. Ik denk anno 2010 al helemaal. Volgens mij verwachten mensen dat ook. Die willen die helderheid. En als men het dan toch niet doet. Ja, dan ga ik u niet verder lastig vallen. Maar dat betekent ook. Als we een half jaar verder zijn. Dat u dan ook wat lastiger kunt zeggen. Dat gaat niet goed. Want u moet ook uw kansen pakken daarin. Want dan zou het misschien wel eens zo kunnen zijn dat we net een andere route hebben genomen, die u niet zo leuk vindt, maar die wel maakt dat we dat einddoel bereiken. Maar dan vind ik ook, dan moet je eerst nadenken voordat je je vingertje hebt. Dus eigenlijk ook, uh, van, van, uh, ook de mond open, open doen op het moment dat het ook gevraagd wordt. Als wij dat podium creëren, want dat mag je van het openbaar bestuur verwachten, mm -hmm. dan stel ik het zeer op prijs dat dat podium ook wordt benut. Want dat maakt zo'n proces wat makkelijker. Wat, wat plezieriger naar elkaar. Want dat is een zoektocht. Dat is helder. En dan kunnen we het heel moeilijk doen op de inhoud. Maar vooral op dit soort dingen moeten we het elkaar makkelijker. Goed, ik dank u wel. Graag gedaan. In Kennemerland. Je blijft op de hoogte! Je op de hoogte! Dan luister je nu naar op CFM en AB Radio. De, uh, als eerste Vester Williams, Once Bitten, Twice Shy, En daarachter Duran Duran, Save a Prayer. 16 minuten voor vier. We gaan verder met uh, de zandwoorden van het jaar. En Jaap Koper interviewt Rob Bossink. Liever niet, zegt hij. Maar hij is een van de genomineerden voor de zandwoorden van het jaar. Dat is Rob Bossink. Uh, ja, hoe, is dat, hoe is dat eigenlijk? Om genomineerd te zijn? Ja. Nee, even wennen natuurlijk. Hè. Even wennen. Uh, maar je, we kennen je natuurlijk als een van de mensen, want je hebt nu weer de, uh, de fotocamera in de hand. Maar je bent ook een van de mensen uh, bij het Juttersmuseum. Ja, en dat is uiteindelijk uh, het, het... het grootste werk wat ik durf te missen. Het uh, is het leukste werk, want wij uh, hebben daar een gigantisch succes. Maar dat ligt niet alleen aan mij, dat ligt aan dertien vrijwilligers die daar heel hard hun best doen. En die dat succes van het Juttersmuseum ook gemaakt hebben wat het is. Ja, wat... wat is het dan voor een club? Het is geen club, het is een... Ja, ik zeg het even oneerbiedig, maar ja. wat, is het, wat zijn het voor mensen? Het zijn gewoon hele leuke mensen die begaan zijn met zandvoort En met alles wat op zand en strand en op de zee binnenkomt bij ons. En dat uh, etaleren we daar. En wij hebben daar excursies met kinderen. En uh, scholen komen vaak. En die vinden dat het leukst. En volwassenen ook uiteraard. Ben ja. jij ook een van de mensen die eventueel dan uh, bij als er kinderen komen... dat je dan het een en ander uitlegt? Ja, ja. En ieder heeft zijn eigen verhaal. En we hebben hele serieuze uitleggers. Hè, dus. En we hebben mensen die gewoon een leuk verhaaltje vertellen. Hè, over kapten Haak of zo, die gekielhaald is en dan uh, onder de boot blijft hangen en dat soort dingen. En de botten die liggen dan bij ons in de, in de schatkamer. Ja. Met, uh, met de schat van kapten Haak. Moet, moet er ook een klein beetje een sterk verhaal erbij zitten? Ja, dat moet erbij zitten, dat is leuk. Kinderen waarderen het heel erg. Dus dat, uh, dat, dat, dat is een beetje het verhaal van het uh, Jutus Museum. Maar dan. Zie ik je ook wel eens met een, uh, een uh, fotocameraatje uh, rondlopen? Nou ja, cameraatje, dat zeg ik dan weer heel onëerbiedig, maar het is wel een camera, maar dat doe je dan, dan ook nog eventjes? Ja, dat doe ik. Ik uh, maak voor de krant wat foto's af en toe. En vooral voor mijn eigen website, www.robossing.nl. Een ja. beetje reclame maken mag wel. Maar is dat, dat is uh, gewoon vrij, ook vrijwillig? Dus, uh, gewoon... Alles vrijwillig, dus het is gewoon helemaal uh, voor de grap. Ja. En daar heb ik nu uh, kleine 20.000 foto's op staan. Over alle evenementen van Zandvoort die de laatste vijf jaar geweest zijn. En daarnaast heb ik ook nog een website. Dat is uh, zandvoortvroeger.nl. En daar heb ik zo'n 1500 tot 2000 oude foto's van Zandvoort. Van 1800 tot uh, de were eerst, uh, Tweede Wereldoorlog ongeveer. Als ik daar nou aan denk, dan denk ik van ja, uh, dat is zo'n beetje beeldmateriaal. Daar, daar denk ik dan ook aan het genootschap uh, Zandvoort, uh, het genootschap Oud-Zandvoort. Ja, maar is dat toch weer dan niet helemaal... Uh... Nou, we doen ongeveer hetzelfde. Alleen het verschil is dat het genootschap die archiveert het. En die bergt het netjes op. En die heeft vier uh, genootschapsavonden. En dan laten ze wat zien. En ik laat het iedere dag zien. Ja. Ah, dat is het verschil. Ja. En dat is het verschil. Digitaal uh, kan dat heel makkelijk. En dat heeft toch de toekomst. En ik zie het aan het, aan het aantal bezoekers wat we hebben. Ik heb op die site gemiddeld 25.000, 30.000 bezoekers per jaar. Dus het leeft echt. En uit alle werelddelen kijken ze. Ja. En de grap is... Zandvoorters die geëmigreerd zijn naar Australië, naar Canada en overal naar de wereld, die zoeken hun roots op. Die kijken, die zoeken op Zandvoort, hè, en of oude, oude foto's van vroeger, en die komen dan in hun straatje terecht. En daar krijg ik dan ook een heleboel foto's van aangeleverd. Nou, hoe zijn die reacties? Heel leuk, heel, heel gunstig. Ja. Want die mensen voelen dat ze dus er toch nog een beetje bij horen als hun eigen omgeving hier kunnen zien. Nu uh, op het moment dat we staan uh, te praten is het dinsdag, 5 januari. Uh, ja, dan uh, staan we hier. Het is toch wel heel apart uh, om hier een beetje te staan. Want ja, hoe, hoe, hoe gaat het dan uh, een genomineerde? Uh, denk je dat je het wordt of denk je dat je het niet nou, wordt? liever niet, want uh, ik ambieer het niet, laten we het zo zeggen. Maar ja, als je het wordt is het meegenomen natuurlijk. Ja. Het is leuk. Ah, okay. Nou goed, in ieder geval geniet, er, uh, geniet ervan. Maar ik gun het ook de anderen. Dankjewel. Tot je dienst. It's hard to find Nieuwe single van Maria Menne heet uh, Belly Up en die hoorde je voorbij komen in Zondag in Kennemerland. Ik heb nog één interview voor uh, je klaarstaan, maar die duurt uh, zo lang dat ik hem uh, net niet kan uh, afspelen in het uh, laatste gedeelte van uh, of het tweede gedeelte van Zondag in Kennemerland. Dus dat uh, trekken we even over het uur heen. En dat is een interview wat Jaap Koper had met uh, Peter Kok van de Zandvoortse Courant. Nog één plaat. Ja, het is onvoorstelbaar maar, maar Het is uh, acht minuten voor vier. We gaan hem toch instarten. Mark and Clark Band, Worn Down Piano.